7 uur exact. Goedenavond. Het Q Music News krijg je van Nathalie van Zuilenkom. avond Schreeuwen, bedreigen en soms zelfs fysiek geweld. Leraren op zeker 300 basisscholen... kregen hier de afgelopen vijf jaar wel eens mee te maken. Blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. Het gaat om ouders die zich niet kunnen inhouden. Het agressieve gedrag zorgt er volgens de scholen voor... dat leraren uit het vak stappen. Een van de oude advocaten van drugscrimineel van Taghi... mag onder voorwaarden weer aan het werk. Het gaat om Vito Shukroula. Hij werd vorig jaar april opgepakt en geschorst. Hij zou volgens justitie berichten door hebben gegeven... aan Tachi's misdaadbende. Maar volgens Sjukrola is dat een misverstand. Hij was al de derde advocaat van Taghi die is aangehouden. Er loopt nog wel een zaak tegen Shukroula. De Italiaanse modeontwerper... Valentino is overleden, meldt een grote Italiaanse krant. Valentino was een van de meest toonaangevende modeontwerpers van de wereld. Hij kledde onder andere sterren als Beyoncé en onze koningin Maxima. Valentino is 93 jaar geworden. En ons land doet dit jaar gewoon mee aan het WK voetbal in onder meer Amerika. Want we hebben ons geplaatst, zegt de KNVB. Na Uit de uitspraken van president Trump over Groenland... ziet de bond nog geen aanleiding om actie te ondernemen. Een petitie om Oranje niet aan het toernooi te laten meedoen, is sinds zaterdag 10.000 keer ondertekend. En dan nog het weer van weer plaza. We krijgen een heldere nacht. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen veel zon. Het wordt 4 tot 9 graden. En verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging is uh, langer dan 10 minuten, die zijn er niet meer. Wel flitsers op de A1 tussen Hengelo en Deventer... te hoogte van Bornerbroek, daar staan ze bij 139,5. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 210,0. A9, alkmaar Haarlem, te hoogte van Heemskerk, daar staan ze bij 58,3. Op de A16 tussen Dordrecht en Reda, te hoogte van Dordrecht bij 38,9. En op de A16 tussen Dordrecht en Reda, te hoogte van Moerdijk... daar staan ze bij 45,7. music Vanaf volgende week maandag... de Q Top 500 van de 90. Ja, volgende week is het al zover. Dan draaien we een week lang alleen maar muziek uit het decennium... waarin alles klopte. De televisie, de mode, de radio en de muziek natuurlijk. En daar gaan we dan een hele grote opzomming met elkaar van maken. Uh, als je mee wilt doen, vul je 40 favorieten in. Dat is echt superleuk, want ja... je zit eigenlijk alleen maar te grasduinen tussen herinneringen. Rod van de Wielen die heeft dat ook al gedaan. Die stemde op Marco Borsato, de Backstreet Boys... Guns N' Roses en ook deze One Hit Wonder... Fool's Garden. Kiel tot 500 van de 90's Stemmake Hue sounds better with you I'm sittin' here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon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 In my head, you criminal. Even terug naar gisteravond. Ja, ik vind het dus altijd best wel fijn als ik Q-luisteraars aan het telefoon krijg... die dan hetzelfde is overkomen. Gisteren zocht ik in 33 minuten naar drie Q-luisteraars... die in de remise terecht zijn gekomen. Oftewel het eindpunt van de metro, de bus of de trein. Nou, Yvonne, die is daar ook heel goed in. Die deed het gewoon lekker op vakantie in Londen. Wij zaten in de dubbeldekker, helemaal bovenin, helemaal vooraan. We hadden een prachtig uitzicht... Ja.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 de bus uit en uh, heel hard weggerend. Ja, moeven, wegwezen. Het leuke is natuurlijk, je komt gewoon ergens waar er gewoon een sterveling niet komt. En je hebt ook als je thuis komt een ander verhaal, want die Big Ben, ja, die kennen we nu wel. Uh, van de Big Ben is het natuurlijk een kleine stap naar knok tegen de klok. Over 25 minuten een nieuwe ronde. Sneller geld te verdienen per seconde doe je echt nergens. En een nieuwe week, dus de kas is goed gevuld. Ik help graag een beetje. Uh, ik zat te denken, als je nu Joey stuurt in de Q-Music dus Joey. Dat is gewoon mijn naam. En dan stuur ik je een foto terug waar een minimaal bedrag op staat dat in de klok zit. Geen is ingewikkelde zin, maar ik ga proberen een foto terug te sturen. En anders dan, uh, dan heb ik het gewoon. En zometeen Ray, where's my husband? Eerst Chris Brown. yeah.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 over drie minuten mag je je aanmelden voor Knok tegen de klok. Een paar weken geleden was Roxy Dekker te gast bij Stefan in de Pianobar. Alle beelden vind je trouwens op qmusic.nl. Uh, daar vertelde ze echt een heel goed verhaal. Ze schrijft al haar liedjes met drie anderen. En ja, als je zoveel succes hebt met elkaar, dan word je natuurlijk vanzelf vrienden. Dus het werd veel te gezellig. Ja, want het mondde uit in, uh, naar uit eten gaan, naar de kroeg, hangen, heel veel kletsen. Maar ja, dan komt op een bepaald moment, ja dat moment, dat komt dan toch. Ja, dat hadden we dus een periode dat we gewoon te veel aan het kletsen waren met elkaar. Dat we echt op de tafel zeggen zitten van, yo, we gaan nu wel even weer uh, aan de bak... want we zijn veel te gezellig met elkaar. En uh, er moeten toch wel weer nummertjes uit gaan komen. Yo, jongens, even terug naar de basis. Maar ik vind het een goed verhaal dat je zo goed vrienden bent geworden... dat je vergeet hits te schrijven. Gelukkig is er toch nog een EP van de band gerold. En daar staat dit liedje op, Loser, back you music. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je...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 zometeen echt een heel goed liedje draaien. Marshmallow and Jelly Roll. Holy One. Knok. Knok tegen de klok. En over een klein kwartiertje is het weer cashje in een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Sneller geld verdienen per seconde doe je echt nergens. Even tipje van mij. zeggen altijd herinneringen maken. Maar dat is dus ook echt zo. Uh, ik heb het even opgezocht. Er is ooit onderzocht dat je het meeste geluk haalt uit ervaringen. Dus uh, reizen, concerten of uh, bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid leren. Uh, dus ja, dan weet je wat je zo meteen te doen staat. Uh, dan kan je alvast even gaan nadenken over wat je met het gewonnen geld zo meteen uh, gaat doen. Wil je een rondje knok tegen de klok met me spelen... en zoveel mogelijk uit die klok sleuren... gooi dan klok met een berichtje in de Q-Music app, dan spreek ik je zo. Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90s?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 De plek waar jij wil opgroeien. Weet je nog? Toen je voor het eerst een Mercedes zag rijden en dacht... Wauw. Ooit. Ooit. Is nu.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 Boek nu op harrypotteronstage.nl Joey van der Velden Gaat nu de telefoon pakken van knok tegen de Dus maar een beggie Heard it you were late going home Knew it right away something's wrong I Guess you gotta go when the angels callin'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 Pour out a little holy water. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Pour out a little holy water. Mm -hmm. Memories they stream down my best smiling while I bite through the pain. Guess I'll never know why the good died young. Yeah, looking for somebody.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 Getting on the internet and checking a new hit, We get up. First shot I come walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's, for the game. Nope, nope, y'all can't.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 En Desha draaien. Knok. Knok. Tegen de klok. Speel ik met Dalia. En die wil dolgraag naar een concert. Goedenavond, Dalia. Goedenavond, Tony. Hallo. Goedenavond, goedenavond. Hey, ja, ik zei net: herinneringen maken is het beste dat je met je geld kan doen. Absoluut. Absoluut. Jij wil graag naar een concert. Wat, wat gaat het worden? Wie ga je zien? Ja, ik, uh, ik ben nog aan het zoeken. En uh, nou, ik hoorde sowieso dat Bruno Mars naar Nederland komt. Ja. En volgens mij uh, ja, is dat wel al redelijk uitverkocht, maar je weet maar nooit. Nee, jij kan en... natuurlijk altijd misschien nog last minute ergens een kaartje vinden, een ticket swap of zo. Ja, precies. R.A. Nou, dat uh, is mij ook getikt. Oké. Okay. Dus uh, wie weet, wie weet. Ik wens het erover, dus uh, even, want je, je bent een concertganger dan? Ja, ik vind het wel leuk om concerten te bezoeken. Ja. En uh, ik ga altijd met een uh, vaste vriend. En ik vind het allebei leuk om op zoek te gaan naar leuke concerten... en daar gewoon lekker van te genieten en los te gaan. Dus uh, ja, dat en, staat dit jaar ook op de planning. En wat is dan het beste dat je ooit hebt gezien? Coldplay. Coldplay! Ik hoopte al ja. dat je het zou zeggen. <laughs> ik, ben ook, ik ben ook een groot Coldplay-fan. Leg even uit aan ja. iedereen die daar nog nooit is geweest... wat maakt het zo magisch? Ja, het, het, ja, Chris Martin is gewoon een geweldige zanger. Maar die hele band is, is gewoon top. Je wordt zo meegesleept in, in die hele sfeer. En helemaal meegenomen in het concert... En ja, het is, het is gewoon geweldig. Ik heb de beste avond van mijn leven gehad uh, bij het concert van Coldplay. Nou, la laten we dan nu snel de klok gaan slopen... voor uh, nieuwe herinneringen, nieuwe concertkaarten... bij uh, minstens zo geweldige band. Uh, je hoort zometeen een uh, reeks geldbedragen in wist en Tempel oplopen. Aan het einde van die mm -hmm. reeks gaat de klok af. Druk ze om net ervoor stop te roepen. Dan hou je zoveel mogelijk eruit. De vraag is, ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Daar ga je. 52 euro. 181 euro 120 euro 144 euro 154 euro 186 euro Stop. stop. Ja, lekker hoor. Heel fijn. Duidelijke stop was het ook. Ja. Ja, had je strategie eigenlijk? Uh, nee, ja, ik dacht, het, als het, hoe langer het duurt, dan uh, gok ik dat het bijna afgelopen is. Maar goed, je weet het nooit. Nee, dus... nou, we gaan zo luisteren en je krijgt bij 186 euro ga ik direct naar je overmaken. In ieder geval een oh, concertkaart. Het ligt er ook aan waar je zit of staat. Maar je, je gaat naar een concert. Nou, dat is fijn. Ja, super. Heel erg blij mee. Hoeveel zat er in, in de klok vanavond? Oh! Oh, Echt nippertjeswerk was het. Ja, ja. ja. Echt geluk gehad. Ja, goed gedaan. Uh, nou, 186 euro. En ik zat te denken, misschien moet ik zo meteen koolplever draaien. Ik zat zelf te denken aan kloks. Dat vind ik altijd een goed. Mooi moment tijdens concerten is dat. Ja, dat is ook een prachtig liedje. Heel Helemaal ga. goed. Denk dat je meespeelde. Tot later. Tot later. Doei. Bij Q, and bring Me to Life. Ik dacht, uh, zullen we anders even snel kort een klein quizje doen? Gewoon leuk, even tussen neus en lippen door. Het heeft uh, eigenlijk alles te maken met Japan en alle geweldige uitvindingen die ze daar doen. Ik ben op Insta ben ik in een loop terechtgekomen. Ik zie echt de ene geweldige uitvinding naar de andere geweldige uitvinding zie ik voorbij komen. Leek me leuk om even aan je, eentje aan je voor te leggen. En dan mag jij zeggen of die wel of niet bestaat. Uh, werktitel van de quiz is Japan Nepan. Dus als je denkt dat het een echte uitvinding is, dan stuur je ja, deze kant op. Uh, geloof je er geen snars van, dan stuur je nee. Uh, daar komt ie. Een spiegel die jouw spiegelbeeld automatisch laat lachen. Is dat Japan of is dat Nepan? Nou, stuur maar een berichtje in uh, de Q-Music App. Uh, wat zit zo in het nieuws, Natalie? Ja, ook uh, serieuze zaken. Basisscholen hebben steeds vaker last van ongewenst gedrag door ouders. Zeg je Japan of Nepan? Ja, ik zeg Japan. Oké, okay, en deze hoor je ook. You...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 Je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl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 Exact. Goedenavond. Het Q Music News krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. Basisscholen hebben steeds vaker last van ongewenst gedrag door ouders. Het gaat om schreeuwen, bedreigen en soms zelfs fysiek geweld. Op zeker 300 scholen hadden leraren hier de afgelopen vijf jaar wel eens mee te maken. Blijkt dat de rondgang van RTL Nieuws. Ook deze directeur heeft een nare ervaring. Uh, dat heb ik in het verleden.